Dit is Zeewout de Jong met het NOS Journaal. De Turkse president Erdogan gaat tegen president Poetin zeggen... dat hij de Russische invasie van Oekraïne moet stoppen. Morgen bellen Erdogan en Poetin over de oorlog in Oekraïne. Erdogan wil nog steeds bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. Turkije, dat ook NAVO-lid is, heeft goede betrekkingen met beide landen... en deelt ook een grens in de Zwarte Zee. Poetin praat morgen ook met de Israëlische premier Bennett. Ook hij heeft aangeboden te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne. President Poetin zegt dat de sancties tegen Rusland wat hem betreft vergelijkbaar zijn met een oorlogsverklaring. Ook waarschuwde hij dat het Oekraïnse verzet tegen het Russische militaire optreden ertoe kan leiden dat Oekraïne zijn status als soevereine staat verliest. Eerder waarschuwde de Russische president dat de internationale gemeenschap geen no-fly zone boven Oekraïne moet afkondigen. Ook dat komt volgens hem neer op een oorlogsverklaring. De grootste scheepsbouwer van Nederland, Shipyards, gaat geen schepen meer leveren aan Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Het bedrijf uit Gorkam zou nog een aantal schepen leveren aan Rusland, waaronder vissersboten, maar door de sancties tegen het land lukte dat nauwelijks. Hoeveel geld Damenshipyards misloopt door de beslissing zegt het bedrijf niet. Shipyards heeft 35 scheepswerven en 12.000 werknemers. Ander nieuws, het dodental van de aanslag op een moskee... gisteren in de Pakistanse stad Peshawar is opgelopen tot 63. Verwacht wordt dat het aantal nog verder zal oplopen. Er liggen nog bijna 200 gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeheist door IS. Volgens de Pakistanse politie heeft de dader alleen gehandeld. De man drong de moskee binnen tijdens het vrijdagmiddaggebed... en opende het vuur en daarna blies hij zichzelf op.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 Op deze nacht heb ik zo lang gewacht, ik Heb hebt het super naar mijn zin. Nu wachten tot de film begint, bij de drive-in-movie's. Met je handen in de mei, kijk het naar een komedie. Zaterdagnacht na de film, is het nog lang niet gedaan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 Met je lippen op de mijne, laat ik je neven nooit meer gaan. Met je lippen op de mijne, laat ik je neven nooit meer gaan. Dan. Ga weg dan, weg dan Maar draai er niet omheen, of wat je zegt Als jij wilt gaan, je meent het echt Ga weg dan, laat mij alleen Maar als je weg zal gaan, is het gedaan Zo kan het niet meer verder gaan Ga weg dan, ga dan heen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 Jou vergeten zal ik niet.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 Jij bent mijn alles, alles, alles, alles. Jij bent mijn... De koning te rijk Geen twijfel in mijn hart Alleen maar jij Dit pad waar ik verken Waar ik jou verwend Ik wil alleen met jou Dit leven Jij bent mijn alles, alles, alles, alles, jij bent mijn alles, kom bij.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 But I don't really know how to fake it. Why are you playing with?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 Ja, ik wist het. Het ritme van zandvoort. Ja,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 in je leven een winkel hier een winkel daar Ze komt het dan ook voor elkaar want zij is de liefde vaar Me en laat mij dan even. Zo Niemand anders die mij zoveel brengt en ik zal bewonderen. Dat doet hij al liever. Zelfs in de nacht straalt hij de liefde. Dat is die lach op jou gezicht, op jou gezicht. zoveel, veel liefde. Dat geef je mij. Zijn geest met geluk, met al mijn liefde. Dit is ZFM.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 De zon verblindt mijn ogen. Dat je alle informatie over de Zandvoortse gemeenteraadsverkiezingen kunt vinden op zandvoortkiest.nl. Elke stem telt. Zandvoortkiest.nl. My heart was way too lonely. If you saw it closely, see the scars. Oh, yeah.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 De -e -e en deze tijd ben jij die nu boven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 het komt wel vanzelf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 Vraag right.